Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De opwarming van de aarde met meer dan anderhalve graad is bijna niet meer tegen te houden. Dat staat in het nieuwste IPCC-rapport, geschreven door wetenschappers van over de hele wereld. Die anderhalve graad is een soort van grens. Als we er binnen blijven, valt het nog een klein beetje mee. Maar elke tiende graad erboven zorgt voor nog meer smeltende ijskappen, langere hittegolven en zwaardere stormen. Volgens het rapport leven meer dan 3 miljard mensen in omstandigheden waardoor ze heel veel last kunnen krijgen van klimaatverandering. Drie mannen van eind 20 en begin 30 zijn opgepakt omdat ze meer dan duizend mensen zouden hebben opgelicht door phishing. Ze benaderden mensen via Marktplaats, verplaatsten gesprekken naar WhatsApp en vroegen daarna om allerlei bankgegevens. Volgens de politie leverden dat ze meer dan een miljoen euro op. Veel mensen vinden dat hun huisarts het afgelopen jaar slechter bereikbaar is geworden. Volgens het AD zegt bijna een derde van de patiënten dat ze soms dagenlang moeten wachten tot de arts een plekje voor ze heeft. Of dat het niet te doen is om aan de telefoon iemand te pakken te krijgen. En studenten van de Hogeschool in Zeeland hebben een watersysteem bedacht om voetbalclubs in de regio te helpen in droge tijden. Want in Middelburg konden ze daardoor niet voetballen vorige zomer. Stel voor dat je gelijk met het begin van de competitie op de velden kan. Want als je hier ziet de maanden augustus, september, dat het gewoon hooi is. Dat het gewoon één blok beton is. De studenten ontwierpen een manier om de bol nat te houden, onder meer door water van het dak van het clubhuis op te vangen en onder het veld te gebruiken. Dat is een uh, regelsysteem onder de grond wat ervoor zorgt dat het, uh, ja, dat het water uh, naar, hoog, uh, naar boven komt op het moment dat je dat wil. Een ja, overtollig water kan in de buurt van de velden worden opgeslagen om later te gebruiken. Het weer, grijs, regen, graad of negen. Vanavond klaart het wat op, maar morgen begint opnieuw nat. S'middags wel wat zon en zo'n 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de N242 van gewaard naar Alkmaar. Bij industrieterrein Boekelemeer, drie kilometer. Vertraging is een kwartiertje. En tot zover de verkeersinformatie.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 De muziek uit de jaren 80 van uh, Phil Collins en You Can't Hurry Love. Inmiddels uh, even na twee uur een hele goede middag uh, Benno. Ja, hele goede middag Rob. Ja, we ja. zijn er weer. Ja, Songfoto bent... op zaterdag. Ja, een hele goede middag luisteraars en onze eerste gast, Richard Buitenk. Hallo heren, uh, eers... leuk hier te zijn. Ja, ja. Goedemiddag uh, Richard. Ja, fijn dat je er ook weer bent, uh, Richard. We gaan het straks met Richard hebben over mindful wandelen uh, en dat is voor een heleboel dingen heel erg goed. Um, en natuurlijk, wat, ja, wat hebben we nog meer? Dit uur, ik ga, beperk me even tot dit uur, Rob, want anders wordt het zo lang. Ja, uh, we gaan voetballen weer, hè? We gaan lekker voetballen. Met Jan van den Leden gaan we bellen na even een half drie. Uh, we hebben het weerbericht. En uh, Jaap Koper, die was uh, van woensdag, was hij in het stembureau bij het uh, circuit. En daar trof hij tijdens de koffie uh, de burgemeester en de commissaris van de Koning aan. En Jaap natuurlijk gelijk mee uh, kop, kopje drinken, koffie drinken. En de uh, uh, meneer heer Van Dijk, dat is de commissaris Arthur van de koning, van Dijk. Arthur Van Dijk, die had ook taart bij zich. Ja. Dus uh, Jaap uh, wist het wel uh, uh, te vinden natuurlijk. Jaap en taart. Hè? Dus, uh, ik uh, heb uh, het weer net gemist, Jij, denk je, ik. Ja, oh, ja. Want ik was er ook. En de taart was op. En de taart uh, was op, <laughs> denk ik. Ja, ja. Jaap was uh, lastig. <laughs> ja. In ieder geval, Jaap heeft met beide heren gesproken en uh, daar gaan we straks uh, naar luisteren. Dat is helemaal gezellig natuurlijk. En als we nog tijd hebben, hebben we natuurlijk de nodige nieuwtjes nog. En de noodzakelijke dienstmededelingen voor het dorp Zandvoort. Zo is het nou weer een gezellig programma vanmiddag. Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen een hele goede middag. En houd de radio lekker aan hè, voor informatie en hele lekkere muziek. Waaronder deze van Starship This City. fight. Starship en We Build This City. We hebben het er al vaker over gehad, Benno. Zie je het gebeuren, of niet? Wat? Wat het zonnetje gebeuren? schijnt weer. Oh, ja, ja. En wij zijn op de radio, ja. ja en Hij ik... komt uh, net weer uh, naar, tevoorschijn, uh, Richard. zon. Ja. Jou ja, is het mogelijk. Het ja, is heerlijk weer. Het is heerlijk. Warm. Ja, het is lekker warm buiten. Ja. Maar ja, goed. Ik kwam net uh, dus uh, even naar 12 het Zalsvoors Museum uitwandelen. Ik ben even met mijn uh, meneer Erik J. Kool geweest te kijken. Want het is om 2 april is dat afgelopen, die, deze tentoonstelling. En uh, toen kreeg ik wel een bak water over me heen, uh, meneer Ja, je Arm. zei het, je ja, zei het. Maar een mooie tentoonstelling uh, ja, van Erik J. Kolen. Ja, fantastisch. Ja, heel leuk museum trouwens ook. Ik, was er, uh, ja, ik moet het eerlijk bekennen tot mijn grote schaamte. Een beetje ongemakkelijk moment. Maar uh, uh, ik was er nog nooit geweest. Dus, uh, ja. O, nou ja, bij deze rechts zitten. Maar ja, ben ben deze... oh, ja, je bent ook geen standwoord. Nee, de, nou ja, goed, het is het meer. Ja, dat pleit misschien voor open. Zeg, Richard, welkom in onze uitzending. Je gaat op 1 april. Uh, heb ik het goed? 1 april. Ja. Ga, ga je weer wandelen. En wat is de locatie dit keer? Ja, uh, Benno. De, dit, de, de locatie van dit keer is uh, de Lei Vinken en Woesduin. Dat zijn drie landgoederen. En dat is wel, uh, wel apart. Want wij kennen natuurlijk de bekende landgoederen kennen we wel. De Middenduin en weet je dat. ja. Koningshof. Maar dit zijn drie uh, mooie wandelgebieden. Uh, en uh, in Leiduiz zit ook nog een heel mooi uh, gebouw. Kun je ook een heel leuk uh, lekker drinken in een heel oud uh, pand. Ja, en het is gewoon heel leuk om daar eens uh, te gaan wandelen. En ik denk dat heel veel zandvoorters dat niet kennen. En dat ligt uh, ongeveer aan de ingang van de oase. Dus dat ligt aan de andere kant van de weg. Ja, ja. Dus je kunt daar uh, makkelijk komen. Je kunt ook makkelijk parkeren. En uh, ja, ontzettend leuk. Uh, dus dat is ook een beetje die historie van uh, deze omgeving. Dat we dus heel veel landgoederen hebben. Ja. En uh, ja, ontzettend leuk om die allemaal een keer te gaan verkennen. Zeker, zeker. Ik kom hier nu voor de derde keer. En als je die drie landgoederen doorloopt... dan, uh, dan kun je net zo'n beetje genoeg kilometers maken... om, uh, om een stukje... Ja, Maakt van wandelen te doen. Ja, met z'n drieën bij elkaar is het, uh, kan je een behoorlijke afstand afleggen. En uh, het leuke vind ik zelf van deze drie landgoederen: ze hebben een rijke historie. En ze zijn ooit gebruikt door rijke families. En, um, en je hebt er adelaarsvarens. Mm -hmm. dat is, en dat is met name in de zomer. Is, die zijn manhoog. Ongelooflijk. Uh, zo groot als een forse kerel uh, zijn die varen hoog. En dat, dat is nu nog een beetje te vroeg voor. Maar uh, dat is in de zomer is dat wel uh, heel bijzonder. En reën. Hè? Je kan daar reën tegenkomen. Ja, dat, ja. Heb, heb je ze wel eens gezien? Ik uh, Denk het wel. Uh, het grappige is dat daar dus geen uh, damherten voorkomen. Nee. Wat je dus in de waterlijnen wel heel veel hebt. Daar ja, is één grote hertenkamp. Ja, precies. Dus dat is wel leuk dat we dan toch nog reën hebben ook. En, uh, want ja. die zijn allemaal uitgestorven in de waterlijn daar, en door die damherten. Ja, ik heb ze wel gezien daar uh, reën. Ja. Zelfs in het Groenendaalse Bos lopen ze ook nog. Okay. Dat, ja, ja, dat is heel bijzonder. Maar hartstikke leuk dat je daar lekker gaat uh, wandelen met, uh, met de mensen. En um, uh, ja, oude bossen, oude bomen, dat uh, heeft ook altijd wel een uh, sfeer. Hè? Ja. Ja. En, en, kan je uitleggen wat voor sfeer? Ja, ik denk dat de energie uh, gewoon heel fijn is. Dat je, uh, ja, als ik dat moet zeggen, misschien een soort thuiskom-energie of zo... dat je lekker ontspannen voelt. Heel anders dan, uh, dan een heel nieuw bos. Waar die, die, die hele lekkere energie er niet zo uh, is. Ja. Dus je, als je het over stress hebt bijvoorbeeld... Hè, daar zouden we het misschien ook nog over hebben vandaag... dan ben je snel, veel sneller ontstrest in een oud bos... dan hmm. in een uh, nieuw bos. Ja, is dat uh, oké. Okay. Ja. Interessant. Ja. En, uh, maar dat komt dus door de energie van de oude bomen. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, die wordt, de, jou, zeg maar, jouw stress wordt veel makkelijker opgenomen. Oké. Okay. En het maakt niet uit of het dan winter is of zomer. Nee, dat geloof want ik niet. Want ik bedoel, dus winters de winters, slapende bomen. <laughs> toch? Ja, ik weet dus niet of dat voor die energie geldt. Want oh. ja, die energie die gaat er toch wel uh, uit of in. Ja. Um, maar misschien dat het in de lente of in de zomer uh, nog meer is. Dat, ik heb er eigenlijk nooit op gelet. Dat okay. Goed, nou, vertel even de, de details natuurlijk. Want ja. dan moeten we even wel altijd doornemen. Want uh, deze landgoederen kennen wel twee ingangen. Dus ja. Eentje aan de Leidse Vaart en aan de Weg. En jij hebt gekozen voor de Weg. Ja, dat komt omdat uh, daar een grote parkeerplaats is. Dit uh, is de bekende ingang van de oase waar veel mensen komen. Dus vandaar dat we daar parkeren. Uh, ja, het begint om half elf. Dus daar verzamelen bij de, bij de weg aan de parkeerplaats. En dan uh, lopen we door uh, de drie landgoederen tot denk ik kwart over één. Dan gaan we lekker even koffie drinken in dat uh, mooie uh, koffiehuis. Of wat is het? Restaurant. Ja. In Leiduin. Gasterij Leiduin. Gasterij Leiduin. En dan lopen we daarna nog een minuut of twintig weer terug uh, naar de auto of de fiets. Of wat uh, ja. waar je staat. Oké. Okay helemaal goed. Um, ja, ja, ja, even waar mensen moeten zich opgeven. Hè? Ja, dat kan, kan het beste via de website www.mindful-wandelen.nl en dat streepje is gewoon normaal streepje, dus okay. www.mindful-wandelen.nl. Goed zo. Nou, ik uh, ik hoop op mooi weer. Het is tenslotte voor de uitzending, dus uh, ja. dat is altijd een beetje tricky natuurlijk. Ja. En ik hoor dat Albertine ook weer meegaat. Ja, Albertine, ja, ja, die, die gaat is, ook weer mee. Die is enthousiast, zei je. Ja, er zijn mensen heel enthousiast geworden van... Uh, en uh, de gemiddelde wandeling. Ja, de laatste wandeling die kreeg een uh, 8.6 van, uh, van de mensen. Want mm -hmm. je toch ook altijd even en, ja. uh, een klein... En uh, ja, die geef ik dan de volgende keer weer door op de website... kunnen oh, mensen ja. een beetje kunnen inschatten wat voor soort wandeling het is. Oké, okay. top uh, Richard. Dankjewel, we gaan straks eens even praten over... Uh, uh, ongemakkelijke momentendag. Want dat is het vandaag, Rob. Heb oh jee, ja, ik denk jee. al. Wat gebeurt er vandaag? Ja. <laughs> maar nou weet ik uh, waar het komt, uh, Benno. Ja, ja, het is ongemakkelijke uh, momenten momentendag. En landelijke opschoondag, Maar uh, nou, dus straks naar de muziek. Mindful uh, wandelen deden we met de uh, Dire Straits en The Walk of Life. Ja, natuurlijk. Lekker. Zeker. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, Richard uh, vanmiddag uh, weer uh, gast uh, in de studio en... Uh ja, ongemakkelijke momentendag is het vandaag, Ben. Ja, en uh, nou ja, het, een dag die in het teken staat van allerlei ongemakkelijke momenten die iedereen in zijn of haar leven wel eens ervaart zal worden geschreven. Een dag om deze ongemakkelijke momenten samen te vieren, samen te kunnen lachen om elkaars ongemakkelijke verhalen. Want dat is het natuurlijk ook, een beetje zelfspotten. Het is ook een moment om u te realiseren dat ongemakkelijke momenten nu eenmaal bij het leven horen en dat iedereen wel of Meerdere anekdotes heeft over ongemakkelijke momenten. Nou, Richard, voor de uitzending vroeg ik het al aan je. Heb je je eigen ongemakkelijke moment al bedacht? Of zal ik, zal ik die van mij als eerste vertellen? Want nou, ik, ik krijg die vraag natuurlijk altijd terug van je. Dat ja, snap ik wel. Nou, ik, ik zal. Ik zal ik, ik, uh, het punt is, ik kan hem me niet meer herinneren. Maar dat moet ongetwijfeld zo zijn, omdat literatuur daar heel duidelijk over is. Het moment dat je geboren wordt. Oké, okay. ja. <laughs> dan kom je ineens buiten ja. en dan uh, ja. allemaal handen grijpen naar je. Gadverdamme, en, uh, ja. Ja, ja, ja. <laughs> Ja, dus dat, dat, is, dat moet het belangrijkste moment zijn van een ongemakkelijk moment. Oké, oké. Okay, okay. ja. Ja, jij had ook een mooie, Benno. Ja, ik had ook een mooie. Die was iets later. En, en dat weet ik nog goed. Dat was in mijn tijd als, uh, ik denk, programmalijner van, uh, van ZFM. En uh, dat ik, uh, ik denk dat ik een glaasje op had. En uh, daardoor iets uh, emotioneel. En ik had een... Uh, ik wilde mijn emoties delen met een radiocollega. En in plaats van dat ik het naar zijn of haar stuurde... stuurde ik het naar iedereen. <laughs> dat is zo'n ongemakkelijk moment. Ja. Dat je oh. denkt van... en dan de volgende dag of hetzelfde moment, geloof ik... Echt het schaamrood op mijn kaken van wat heb ik gedaan? Want dat was geen mals uh, e-mailtje was dat. Dus, uh, ja, als de, je drank op hebt Benno, uh, ja, dan moet je, eigenlijk kan je beter dat soort dingen niet nee, doen. Nee, nee, dan moet je gewoon stilzitten. één dus, uh, hey Robje? Ja ja ja, nee, ja, nee, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nee, ik heb er over nagedacht, maar ja. Uh, ja, net wat Richard uh, zegt... Ja, het komt niet in één keer naar boven, zo'n ongemakkelijk moment. Nice. Maar iedereen heeft ze wel eens. Ja, ja, ja. Zeker. regelmatig natuurlijk. Ja. Het is regelmatig. Nou ja, de Britse filosoof Alain de Breton zegt het volgende over gemakkelijk momenten: Als we ons niet regelmatig flink generen voor de persoon die we zijn, dan is de reis naar zelfkennis nog niet begonnen. Mm -hmm. Het ervaren van ongemakkelijke momenten... u daarvoor schamen en het verwerken... van dit soort momenten... heeft ook nut. U leert uzelf beter kennen... maakt persoonlijke groei door... en durft voluit te gaan leven. Nou, Dat laatste, Richard, dat betwijfel ik een beetje. Ik bedoel, als je een ongemakkelijk moment... hebt doorgemaakt... Eh, je bent tot een zekere groei gekomen... om... nou, volgens mij... Ik kan me zo voorstellen, dat hou je juist in. Om uh, zo'n gemakkelijk moment uh, tof, weer te voorkomen. Maar om voluit te gaan leven. Het, mm -hmm. ik, ik zie dat niet zo, jij? Nou, ik denk dat je de korte termijn en de lange termijn moet onderscheiden in deze. Oké. Okay. Tuurlijk is het op de korte termijn zo dat je even inhoudt. Zo van die ervaring wil ik niet meer uh, ja. hebben. Want dat is vervelend. Ja. Zoals bijvoorbeeld jouw voorbeeld. Hè, dat, dat, dat, dat is gewoon heel vervelend. Maar ja, je hebt wel je grenzen. Belegd. Je, hebt wel buit, wel, je bent wel buiten je comfortzone gegaan. En dat geeft natuurlijk wel weer een stuk leerervaring. En ik denk inderdaad dat ik ook met hem eens ben. Op het moment dat je dus nooit dat soort ervaringen hebt. Dat je dus nooit ongemakkelijke momenten hebt. Wat, wat ben je dan nou voor iemand? Vraagteken. Ja dat je heel veel in een controle zit. Ja, ja, ja. En wat is de essentie van mensen die in een controle zitten? Die gaan nooit buiten hun comfortzone. Nee. Oftewel, die leren dus heel weinig bij. Tuurlijk, we hebben het niet over wetenschap en, en weet je wel, informatie, cognitief. Dat, dat zit altijd wel goed. Maar als je echt over je sociale domein... dus we hebben het echt over uh, menselijk contact... als je dat dus altijd maar onder controle houdt... Ja, dan krijg je nooit verrassingen. En dan kun je dus ook daar niet in groeien. Mm. Dus ik denk op de lange termijn dat je er wel van groeit. En ja, Benno, natuurlijk, we hebben altijd die momenten... en het is toch ontzettend leuk om dan over je, om jezelf te lachen. Ja. Ik denk dat dat de beste medicijn is. Ja, ja, ja. Precies, oké. Okay. Goed, Richard, dankjewel. Dat is een uh, duidelijke en heldere uitleg. Uh, we kunnen weer een maandje voort. Ja. <laughs> en we hadden beloofd dat we het over stress zouden hebben. Dat schuiven we gewoon een maand op. Want stress is er altijd onder de mensen. En... Uh, en blijft ook een heel boeiend onderwerp. Dat geeft me dit wel een beetje stress, René. Uh, ja. Oké, okay. nou, mijn ongemakkelijk moment. <laughs> dankjewel. Tot uh, volgende <laughs> maand. Oké, okay, dankjewel Richard uh, voor je aanwezigheid uh, in de studio volgende maand. Uh, dan is uh, Richard buitenhek uiteraard gewoon weer uh, bij ons uh, te gast. En wij gaan weer uh, lekkere muziek draaien. Nou, deze gouden oude, die uh, kwam ik tegen, ik denk, uh, die moeten gewoon eens draaien. De Thompson Twins en uh, Doctor dokter I'm Just standing there. And I thought I was only dreaming, yeah. like kiss you there. then once again. such delight. En dat waren de Thompson Twins en uh, Dr. Dr. Nou, het is uh, half drie. Tijd voor het uh, weer, Benno. Ja, tijd je voor het weer. Je zei het al, hè, een bui op je hoofd uh, gehad. Ja, nou, buitje. Maar, buitje. Maar helemaal zo nat. ja. Nou ja, wat gaan we doen van de week? Het is uh, een beetje wisselvallig uh, weer. Maar het, uh, de temperaturen erop, nou ja, spek. Mag ik wel zeggen. Het, het is zo lekker. Het, ja, het, het wordt warm. Het is ongelooflijk warm wordt het. En ik zit nog een beetje te zoeken in mijn computer... van waar het weer verzand wordt uh, is gebleven. Maar um, dat kan ik dan... Oh, wacht even hier. Ik heb hem al. Uh, ik kijk even naar het landelijke uh, van de KMI. Of we daar weer een beetje mee in de, in de pas lopen. Want dat is natuurlijk altijd wel lekker. Is even zwaaien naar Richard. Dag Richard. Tot over een vier weken... Uh, het wel wisselvallig, dat moet ik wel zeggen. De temperaturen gaan omhoog in de nacht en overdag. Maar uh, we krijgen toch wel weer wat water te verwerken. En ook Zandvoort ontkomt er niet aan. Uh, morgen is het eigenlijk nog nagenoeg een droge dag. Uh, wind west, vier bovenvoor. 10% op kans op zon. Dus dat is uh, uh, weinig. Maar ja, dat zeiden ze vandaag, vandaag geloof ik ook. Maximaal 10 graden morgen. Um, dan gaat het eens even kijken de temperatuur oplopen naar 12 graden tot en met donderdag. Sorry. Dan zakt hij weer ietsje en we krijgen met name woensdag de meeste regen. Max 7 mm. En dat gaat er toch wat steviger waaien naar uh, 6. 6 zuidwest met 15% kans op zon. En dat is eigenlijk, uh, lopen we aardig in de pas met het uh, landelijk gemiddelde neersdagkansen. Ja, en dan is uh, de lente officieel begonnen. Ja, of? ja, ja. De lente gaat deze week, uh, komende week gaat die inderdaad officieel beginnen. Daar, uh, dat staat in mijn inhaakdagen. Dus um, je bent uh, niet op de zaak vooruit lopen, meneer Harms. Dat is fijn. Uh, maar dat komt helemaal goed. Uh, dus de lente begint een beetje nattig, een beetje zon uh, en een beetje wind. Nou ja, van alles wat. Oké, okay, nou dankjewel en uh, wil je het uh, weer uh, blijven volgen, kijk dan ook uh, op de ZFM app. Uh, daar uh, vind je ook het uh, weer hier in Zandvoort. Nou, als je op de webcam kijkt, zfm-live.nl, dan zie je dat de studio momenteel heel zonnig is, Benno. Ja, ja. Heerlijk weer op dit moment in Zandvoort. En de meeste strandpavioens, die zijn inmiddels ook al open. Dus ga genieten van het mooie weer hier in Zandvoort. I just got your message, baby. fade so away.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 De Blauw Monkeys met Digging Zo dadelijk gaan we naar Duinsjesveld toe, naar Jan van der Leden. Want er wordt weer gevoetbald en vandaag nemen we het op tegen Marken. Die wedstrijd die gaat Jan voor ons volgen na deze plaat onder meer. En dat is Peter de Koning en het is al lente.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 Lijdt lente in de ogen van de tandartsassistenten voor de patiënten van assistenten is het al. Ja, en dat was Peter de Koning en het is altijd lente. We gaan naar Duitsjesveld schakelen schakelen naar Jan van der Leden. Goedemiddag Jan, welkom. Jan, Jan, Jan, Jan, Jan is er niet. Even kijken hoor. Jan, goedemiddag. Goeiedag, ik Bram de Kruiter. Met Bram? Ik sta bij de... Ja, met Bram. Hey Bram, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Ik sta bij de reunie van de oud-International Alliance... Oké, okay, oké, okay, nee. Maar we zijn met uh, voetbal bezig, uh, Bram. Dus uh, er, gaat, er gaat even wat, uh, wat fout, denk ik. Ja, ja, we nemen zo meteen even contact uh, met je op, uh, Bram. Er gaat, uh, gaat even wat, uh, wat fout. Goedemiddag, Jan. Welkom. Nee, ja, Jan, heb ik, heb ik niets. Nou ja, uh, weet je wat? We gaan even naar, naar uh, Bram toe, want uh, Bram... En Bram is ook weg. Ja, <laughs> gaat helemaal goed. Uh. Eh, weet, weet je wat we doen? We gaan uh, weer even een uh, stukje, stukje muziek draaien. En dan komen we zometeen uh, bij uh, Jan van der Leden, denk ik. Uh. Hier is uh, Igo. Gaan we gaan eens even kijken of we naar Dijntjesveld kunnen. Jan, goedemiddag. Hoi Rob. Hey, goedemiddag. Welkom. Hoi jongen. Ja, we zaten net, uh, kregen we in één keer Bram van de, de, de Lions, van de basketbal. Rob, Rob, Rob, We scoren 1-0. Schoren 1-0. 1-0. Kijk, dat zijn uh, ja, wij, hè, neem ik aan. SV Sanford. Het ja. steeds is jij belt, hè. Ja, heel goed. Nou Ja. ja. Een uh, lekker begin, Jan. Uh, want uh, we, we nemen het vandaag op tegen Marke, de nummer 13. Ja. Nou, dat, uh, de allerlaatste in deze, in deze competitie. De allerlaatste. Dus uh, nou, dat moet, uh, moet een makkelijke wedstrijd worden. En we beginnen meteen. Uh, goed, dus? Ja, we beginnen absoluut goed. Uh, ja, Marke, ik uh, heb begrepen, die heeft heel veel spelers uh, verloren. Dus die, uh, die is inderdaad een uh, Zeldse klanten weggelopen. Die wel wat geld schieten. Die ja, is, is weggeklapt en dan gaan we het gewoon jongens weg. Dat is jammer voor club. Maar uh, Zij hebben één punt uh, gehad, Marken. En dat was de wedstrijd tegen SV tegen Zandvoort. Het was 4-4 daar. Oké, okay, oké. Okay. Dat was een leuke wedstrijd. Maar ze zijn goed begonnen de dienst tegen het lichtdienstje. En uh, zijn we vandaag uh, helemaal compleet uh, de, de vaste spelers, uh, Jan of niet? Ja, we zijn nagenoeg compleet. Uh, Dylan ontbreekt dan, die uh, is bijna weer fit met zijn hamstring blessures. En nu is hij aan het trainen en breekt hij ze pink. Dus die, die jongen heeft zo vaak pech. Jeetje. Met Baat water, water zit uh, op de bank. Dit staat die, uh, was in het buitenstel. Hier was hij doorheen. Dat is afgeplakt. Nee, we zijn, we zijn al aardig, aardig compleet. Stil, uh, Stil uh, Basi, die staat rechtsbek. Het is... Uh, de laatste wedstrijd dan zo en dat wacht heel goed uit. Marken die uh, verdedigt volop. Dat is niet gek natuurlijk. En wij spelen iets te traag. Wij maakten wel 1-0, maar... Het is iets te langs nu. Het al kansen geweest. Het duurt gewoon te lang nog even. Toen veel spelers willen dan iets. financiële in de in plaats van de plaatsvraag af. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, jij uh, volgt uh, de wedstrijd. Uh, Jan, uh, voor ons staat 1-0. Daar zijn we uiteraard uh, blij mee. En uh, straks uh, komen we voor je terug... voor het uh, vervolg van uh, de wedstrijd. Zo'n beetje aan het einde van de eerste helft. Uh, Jan? Oké. Okay. Is dat goed? Oké. Okay. dankjewel voor uh, dit moment. 1-0, de wedstrijd uh, SV Standvoort tegen Marken. Je hoort het al, hè? goede berichten vanaf uh, Duintjesveld. SP Zalvoort tegen Marcus zijn we lekker begonnen uit de wedstrijd. Op die moment... Uh... Staan we met uh, 1-0 voor, uh, Benno. Dus, uh, maar je weet het, hè? Dat he? is een... Uh, ja, ja. Da Hardlopers autos... zijn doodlopers. Nou ja, dat wil, <laughs> dat wil ik niet zeggen. Maar de race is nooit in de eerste bocht gewonnen. Dus, nee, uh, of race gesproken. We mm. zitten in uh, de, de vrije training uh, ja. daar in Saoedi-Arabië. Ik zie hele kleine namen en hele kleine cijfers. Maar wie staat Max er? Max Verstappen staat oh. op dit moment op uh, P1. Uh, en... De derde vrije training. En, uh, de freeze. De Freeze. Niet Moeten we, we, moeten we moeten even zoeken, hoor. Ja, ja, we we zoeken. ja die staat oh. helemaal op uh, plek 20 uh, oh, op dit moment. Oh, wat uh, jammer. Nou ja, goed, nou, ja. Het, het is nog niet klaar. De, pas uh, einde van de middag, hè, na onze uitzending, gaan ze kwalificeren. Zeker, nou, zeker, ja, ja. zeker. Wel zeker. eng al die muren Om, daar. Om uh, 6 uur. En die, en die hekken. Het is, uh, nou ja, goed. Hey, af gaan afgelopen he week hebben we gestemd. Ja, en uh, we gaan uh, over circuits gesproken. Dat gebeurde natuurlijk. Dat unieke stemlokaal op ons eigen circuit... Dat was natuurlijk geweldig. Hè? Dat, uh, dat heeft de kranten wel gehaald. En um, nou ja, het was zo uniek... dat zelfs de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk... samen met de burgemeester David Molenburg... daar een kopje koffie gingen drinken. En Arthur van Dijk had taart meegenomen. En daar had Jaap Koper lucht van gekregen. En nou, volgens mij woont Jaap ook een beetje in de buurt van het circuit. Dus hij, kan, uh, hij, hij ging daar waarschijnlijk ook stemmen. Maar goed, Jaap had ook zijn apparatuur meegenomen... En hij kon natuurlijk niet laten om Arthur van Dijk even een microfoon onder zijn neus te duwen. Ook aanwezig bij de Red Bull Lounge is de commissaris van de Koning, de heer Arthur van Dijk. De vraag is, ja, um, de provincie uh, en de provinciale staten... het uh, wordt uh, door de meeste mensen toch een beetje als de onbekende besteggerd. Uh, maar hij is wel erg, uh, hij is wel belangrijk... Ja, is zeker belangrijk. Ik zeg wel eens, we, zijn, we zitten onzichtbaar aan de keukentafel bij mensen... omdat we niet altijd direct gezien worden. Maar als u kijkt naar Noord-Walland, 44 gemeenten, waaronder Zandvoort... En de provincie zorgt er eigenlijk wel voor dat die 44 gemeenten als een puzzel in elkaar passen. En dan moet u denken onder, op en boven de grond. Het uh, gaat over natuur, het gaat over milieu, het gaat over waar mag er gebouwd worden. Waar willen we graag uh, het, de kwaliteit van het zwemwater. Maar ook over de luchtkwaliteit. Het, er zijn heel veel punten waar de provincie een belangrijke rol heeft. En uh, ja, ik denk dat meer dan ooit het heel belangrijk is dat de mensen hun stem laten horen. Ja. Nu bent u al een tijdje commissaris van de Koning van, de, van deze provincie. Uh, hoe bevalt dat? Ja, bevalt eigenlijk heel erg goed. Uh, Noord-Holland is een grote provincie met 44 gemeenten. Meer dan 2,8 miljoen inwoners. Uh, we hebben eigenlijk alles, zou je kunnen zeggen. We hebben prachtige deelregio's zoals hier. Uh, waar we Zandvoort voor toe behoort. Maar ook bijvoorbeeld de Eimond, uh, Kennemeland, uh, het Gooi, de Kop van Noord-Holland, Tessel, Wat, wat hoort uh, ook nog tot onze provinciegrens. En we hebben natuurlijk ook een mix aan economie en ontwikkelingen. Kijkt u naar het hele Noordzeekanaalgebied waar veel industrie is. Maar toch ook de hoofdstad Amsterdam, Schiphol. Uitdagingen, maar ook hele mooie, ja, mooie zaken om, om commissaris in te mogen zijn. Nou kom ik een beetje uit de cultuurhoek. Ik heb nog een, ja, een baantje bij 3 voor 12 Noord-Holland. Hoe is het daarmee gesteld, het culturele verhaal in een provincie als deze? Ja, het is heel divers. Ik ben zelf voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland. En daarom heb ik ook heel specifiek bestuursleden uit al die deelregio's. Omdat je natuurlijk de cultuur in Amsterdam anders moet wegen dan bijvoorbeeld in de kop van Noord-Holland. En het is heel fijn om te zien dat er een heel breed amateurleven is op het gebied van kunst en cultuur en ook muziek. Ja, en als je daar echt in gaat verdiepen, dan zul je zien dat Noord-Holland bruist. En natuurlijk, een hoofdstad als Amsterdam is een kraamkamer ook op cultureel en creatief gebied. De musea die wij hebben. Ja, alles bij elkaar opgeteld. Um, is het echt wel een mooie en bruisende provincie? Ik dank u. Graag gedaan. En dat was het uh, gesprek met uh, inderdaad de commissaris van de Koning Beno. Uh, ja, Jeno. inderdaad. Uh, nou, een mooi gesprek. En, uh, ja, nou, uh, Zeker, ja. Kan, kan uh, je uh, maar ja. weer uh, bewust worden van het feit dat we in een hele dynamische provincie leven. Zeker. Nou, hij sprak uh, niet alleen uh, Arthur van Dijk... Ook David Molenburg, zoals jij al zei, was daar aanwezig. En ook die kon niet ontsnappen aan de microfoon van Jaap Kover. Woensdag Woensdagmorgen op het circuit. En dat betekent dat er ook een speciaal stembureau is. Namelijk de Red Bull Lounge. Daar kan gestemd worden. En bij me staat de burgemeester, David Molenburg. Als ik zeg zwevende kiezen, dan zegt u... Nou ja, daar hebben we er een hele hoop van in Nederland. Maar ja, ik zweef nooit zo. Ik weet het altijd wel. Ja. <laughs> het is meer voor de snelle kiezer. Ja, zeker. Het is, hier is het de racende kiezer is ja. het hier, in plaats van de zwevende kiezer. Ja. Uh, doet hij dat altijd heel erg goed, dit uh, stembureau? Ja, het is de tweede keer dat we het hebben. De vorige keer was het bij de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, ja, en toen zag je dat mensen het gewoon heel erg leuk vonden om op het circuit te komen stemmen. Dus je zag dat er ook hier een gemiddeld uh, uh, hogere opkomst was dan bij andere stembureau's. Maar ja, mensen komen toch even een kijkje nemen hier in de Red Bull Lounge. En, uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Vorig keer hebben we de eerste stemmen uitgebracht samen met Jan Lammers. En nu is de commissaris van de Koning op bezoek. Dus ja. het, is, uh, het is mooi om te zien. Ja, en dit is ook uh, een uitgelezen dag om je stem te laten horen. Zeker. Ja, nee, kijk, uh, voor veel mensen is de provincie toch een, uh, een wat minder bekende bestuurslaag. En tegelijkertijd wel heel erg belangrijk, want ze gaan over heel veel. Zeker de laatste tijd, hein, met alle discussies over stikstof of over asielopvang. Daar speelt de provincie een hele belangrijke rol. Dus is het ook belangrijk om daar je stem voor te laten horen. Uh, hoe belangrijk is die, uh, de provincie voor een gemeente als Zandvoort uh, in, in het opzicht dan vanuit de, de gemeente be bekeken? Nou, ja, heel erg belangrijk. Kijk, we zitten hier natuurlijk in een, in een hele uh, uh, bijzondere omgeving, want we zijn een kleine gemeenschap, maar wel met uh, uh, heel veel drukte in de zomer, midden tussen natuurgebieden. Um, en ja, bijvoorbeeld, neem al de zeeweg, dat is een provinciale weg die hier naartoe loopt. Uh, tegelijkertijd, uh, alles wat er uh, aan natuurregelgeving is, daar gaat de provincie over. Dus wij komen als gemeente de provincie bijna elke dag tegen. Ja, um, maar zijn er de laatste tijd dan ook uh, gewoon ja, uh, zaken... die de gemeente dan op, de, op dat gebied graag met de provincie... Op, de, ja, op een aantal terreinen wil regelen? Ja, kijk, wat bij ons natuurlijk een, een belangrijk punt is... is dat we heel veel moeite hebben om uh, woningen te bouwen. Mm -hmm. uh, omdat we daar al heel snel in allerlei regelgeving terechtkomen... rond stikstof, rond milieuregelgeving, uh, natuurregelgeving. En, ja, en we echt met de provincie eruit zullen moeten komen, want we hebben meer huizen nodig. En we snappen dat dat heel ingewikkeld is in een omgeving als deze. Maar ja, we moeten bouwen en daar hebben we de provincie heel hard bij nodig. En ja, dat zijn inderdaad best complexe en ingewikkelde gesprekken die we met de provincie moeten voeren. Nou, bent u burgemeester? Is het, ja, het is misschien een beetje koffiedik kijken, maar is het ook misschien een, iets, een stille wens voor een bestuurder dat hij ooit nog eens een keer in de provincie terecht wil komen? Nee, dat, ik moet zeggen, ik, ik geniet met volle teugen om burgemeester te zijn. Ja. Met name omdat je elke dag weer gewoon met inwoners contact kan hebben. Mm -hmm. En bij de provincie sta je toch wat verder weg en dat zou niet aan mij besteed zijn. Dank u wel. Graag. gedaan. Dat was de burgemeester. Ja, de opkomst in Zandvoort 57% renno. Dus dat is een nette opkomst. VVD nog steeds de grootste met 18% van de stemmen. En dan de burgerbeweging van Caroline van der Plas. Triple B, je mag die het niet zeggen, maar nee. van mevrouw Plas. Maar, 14 procent. Uh, 14 procent? Ja. Oké, okay, netjes. En uh, de PVV uh, uiteraard van uh, Geert Wilders, uh, 11 procent in oh. de Provinciale Staten. Ja, ja, ja. ja. ja dat ja. is uh, de top 3 eigenlijk uh, hier in Zandvoort, uh, Benno. Nou, geweldig. Dus, uh, nou ja, mooie opkomst en helemaal daar uh, bij dat speciale bureau op het circuit. Ja. En ook te... ik uh, was daarbij aanwezig. Ja, ja mooie, uh, Hoe... mooi bureau om te stemmen. Hoe vond je de Red Bull vond nou, je ja. het heel mooi. Uh -huh, like so like no no Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.